in de Britse hoofdstad blijft een rechtbank speciaal de hele nacht open... om zaken te behandelen die met de rellen hebben te maken. De politie in Oeganda heeft hard ingegrepen... bij een protestmanifestatie van de oppositieleider Besigye. Duizenden mensen hadden zich in de stad Masaka verzameld... om de slachtoffers te herdenken die vielen bij protesten in april en mei. Agenten schoten toen zeker negen mensen dood. Kort nadat Besigye gisteravond een toespraak had gehouden dreeft de politie de massa uiteen met traangas. In Oeganda wordt al maanden geprotesteerd... tegen de hoge voedsel- en brandstofprijzen. De regering van president Museveni... wil dat Besigye wordt vervolgd voor het aanzetten tot geweld. Maar een rechtbank bepaalde deze week dat er geen zaak is. Na die uitspraak riep Besigye op tot nieuwe protesten. Mexico krijgt hulp van het Vaticaan in de strijd tegen drugsbendes. Het Vaticaan stuurt op verzoek van Mexicaanse bischoppen een ampul naar het land, met daarin bloed van de overleden paus Johannes Paulus II. Vlak voor zijn dood werden vijf ampullen bloed afgenomen. Die werden in mei reliquieën toen paus Benedictus zijn voorganger zalig verklaarde. De processie tegen het drugsgeweld in Mexico begint op 25 augustus en doet meer dan 100 plaatsen aan. Ruim 80 van de Mexicanen is katholiek. Het weer vannacht en morgenochtend in het noorden regen. Overdag zonnige periode. Het wordt 18 graden op de Wadden en 24 in Limburg. Later op de dag vanuit het westen buien. Dit was het NOS Journal. Dit is Radio 1. En Welkom bij de zomereditie van Casaluna. Vannacht met Helco Span. Helco Span. Goeienacht en goed te weten dat u nog steeds bij ons bent hier in ons huis van de maan. Ik moet u wat oprichten. Ik ben verslaafd. Verslaafd aan websites die goedkope weekendjes aanbieden... goedkope tickets die acties hebben als drie nachten halen, twee betalen... En ik ben niet de enige, zo blijkt uit een artikel in de Volkskrant van gisteren. Een artikel waaruit blijkt dat veel koopjesjagers verslaafd zijn... aan sites als Rupon, Living LivingSocial en Vakantieveilingen.nl. Sites die producten en diensten aanbieden met duizelingwekkende kortingen. Op een uh, uitgebreide Indiaanse rijstafel bijvoorbeeld... op waspoeder in verpakkingen van 8 kilo... op een haartransplantatie... Uh, en ook op zes collageensessies bij een zonnestudio. Collageensessies... Wat zouden dat eigenlijk zijn? sessies. Maar ja, wat maakt het ook eigenlijk uit. De korting is reuze... en dus worden die collageensessies en masse aangeschaft. Cor Molenaar, hoogleraar e-marketing aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam... vergelijkt het met de tijdelijke en nu acties bij winkels. Met acties zoals bijvoorbeeld de Dolle Dwaze Dagen. Je wilt die kans eenvoudigweg niet missen. Al nou, dus, Molenaar. Ik ben zo benieuwd of u ook gebruik maakt van die sites. Dat wil ik graag van u weten. En wat voor producten en diensten koopt u dan... En is er dan ook al sprake van een milde of misschien wel minder milde vorm van koopverslaving? En dan heeft u dat product eenmaal in huis... of dan zit u in dat uh, supergoedkope hotelletje in, uh, in Noord-Limburg... Hoe tevreden bent u dan met die aankoop? Of hoe tevreden bent u met die dienst? Of zit er ook wel eens een vreselijke miskoop tussen? U kunt ons bellen op 0800 -1 -1 -1. Dat is zelfs helemaal gratis. 0800 -1 -1. Mailen kan naar casaluna.crv.nl en twitteren. Dat kan met hashtag kazaluna. En dat deed bijvoorbeeld Jet Weigand. Ik kreeg een tweet van haar. En zij schrijft: Ik score boeken, muziek, concerten, vakanties, restaurantjes, boodschappen en vliegtickets. Nu alleen nog een baan vinden. Ja, consumentisme is iets van alle tijden. Dat uh, bleek uh, ook bijvoorbeeld in de jaren zestig al uh, de kop op te steken. En uh, Guus Vleugel uh, schreef daar een heerlijk filijne tekst over. Gezongen door Jasprina de Jong... Uh, in een van de voorstellingen van Cabaret Lurelei. Op één been kun je niet lopen. Het is begonnen met die advertentie.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 Dat had ik nog niet gedaan Er bleef zo hier en daar nog wel een gaatje open En daarom kocht ik ook een tweede swimmingpool Want op één been kun je niet lopen Nee, dat was zo'n armetierig gevoel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 Als ben je dat jongen op één been kun je niet lopen. Ja, ze zijn razend populair. sites zoals bijvoorbeeld uh, Groepon. En gisteren schreef de Volkskrant daar een groot artikel over. En in dat artikel uh, komen ook uh, klanten uh, aan het woord. Zoals bijvoorbeeld Marieke van Rosmalen, ze is 30 En ze is uh, biologie-docent. Ik pak het even bij. En uh, zij uh, zegt, ja, ik herken die koopdrang wel. Het is heel goedkoop, zegt ze, en daardoor koop ik het eerder. En dan is er een student persuasieve communicatie. Romee Steenmeijer, die zegt, het kost geen drol en ik bespaar echt veel geld. Bovendien, ik houd van korting en ik kan echt niet genieten van dure spullen, schrijft uh, of zegt Romein dat artikel in de Volkskrant. En ik ben zo benieuwd, gebruikt u die, die sites ook, die sites uh, inderdaad, zo'n Groupon of, of een vakantiesite of, of gaat u op zoek naar de goedkoopste uh, vliegtickets? Uh, bent u daar meer door gaan besteden? Uh, bent u misschien een beetje internetkoopverslaafd? Of misschien überhaupt wel koopverslaafd? U kunt ons bellen op 0800-1121. 0800-1121. Mailen dat kan naar kazaluna.ncf.nl en twitteren dat kan met hashtag kazaluna. Martie, goeienacht. Ja, goeienacht. Marti, gebruik jij uh, uh, uh, die sites veel? Die, die, die, die sites, die koop je sites? Ja. Nou veel niet, maar als ik dan iets uh, nodig heb en uh, ik denk ja, misschien ook wel gelukt, dan doe ik dat uh, een hele enkele keer wel eens. Mm -hmm. En, en uh, uh, hoe, hoe zoek je dan? Ik bedoel, stel jij hebt een uh, fiets nodig, ik zal maar wat zeggen. Uh. Mm, nou, ik heb een keer een geval gehad, toen was ik, uh, was ik net begonnen met darten. Ja. En toen wou ik dus uh, wou, leuke darts hebben en uh, ja, ik had er een of twee setjes liggen. Uh, maar ergens, ja, ik zocht dan nog iets, uh, een beetje, iets duns, wat gewoon lekker gooit. En op een gegeven moment kwam ik uh, bij toeval op, op een aantal veilingsites terecht. Omgekeerd bij eentje stond dus een item op uh, dagpijlen, 26,1 uh, gram, iets van 95% tungsten. Dus dat is vrij, uh, vrij zeldzaam. En dat is een materiaal, tungsten? Tungsten, dat is een, uh, een materiaal inderdaad, waardoor de pijl heel stabiel vliegt. Okay. En, dat, en dat waren pijlen die waren op dat moment, als je die nieuw kakte, zo'n zo 80 euro of zo. En dan uh, nou had ik dus die pijlen gevonden daar. En dat item had ik dus gewonnen. En dat was dus uh, die dagpijlen die normaal 8 euro waren, die moesten uit Engeland komen. En met de verzendkosten erin. Dus vanuit Engeland had ik die dagpijlen door uh, een gunstige pondstand voor uh, 11 euro. Kijk, dat is korting. Dat mag je korting noemen. En, en toen je dat, toen je dat uh, uh, gescoord had, hè, die, die, die korting om het zo maar eens te noemen, ben je ja. daarna nog vaker naar die veilingssite gegaan? Ja, ik weet eigenlijk niet meer welke site het was, want ja, ik gebruikte het bijna nooit. Nee? Dus uh, ja, het is, soms moet je wel eens dingen zoeken en zo, en bij uh, dan via een vriend van mij en zo. Want bijvoorbeeld, ik zit nog wel eens in België en uh, daar heb ik dan toevallig een uh, heel goedkoop uh, nummertje kunnen uh, aankomen. Ja. Yeah. En dat heeft een vriend van mij dus uitgezocht, die heeft daar rondgekeken in België. Ja. Yeah. Dus uh, ja, dan bel ik een uh, SMS ik heel goedkoop daar. En uh, ja, van hieruit ook eigenlijk. Maar ja, dat kun je met elk Belgisch nummer. Want er zijn gewoon wettelijke normen voor. Dus. Mm -hmm. dus je gaat gericht op zoek als je iets nodig hebt. Maar het is ja. niet zo dat je geabonneerd bent op allerlei sites. En dat je uh, de ene korting naar de andere binnensleept. Uh, op producten die je eigenlijk niet nodig hebt. Nee, niet zo snel. Uh, want ik heb ook nog een, een site in, in Duitsland uh, voor CD's. Maar dan schijnt het Europees Hof een of andere uitspraak te hebben gedaan. Uh, met cd's en dvd's. En dan heb je bijna geen enkele leverancier meer. Of het wordt uh, stinkende duur. Oké. Okay. Dus uh, ja, er uh, is een site in München-Gladbach. Die, uh, die leverde heel goedkoop. En veel mensen uh, kochten daar ook. Maar dat is in één keer afgelopen. Dus, uh, dat mag niet meer. Ja, ik weet het niet. Dat het, ik geloof dat het iets te maken had met auteursrechten... op uh, lege dvd's en cd's. Mm -hmm. Dus en, uh, nou ja, goed... Uh, we zien het zo oh, dat het verder loopt. Dus, uh... Ja, kop je nu even zo'n leukjes je deze weer gewoon in de winkel? Uh, dat denk ik niet. Want ik weet mijn vriend heeft alweer een site genoemd, maar ik weet niet meer of welke dat was. Maar uh, dat trek ik nog wel binnen en dan ga ik daar een keertje kijken als het weer nodig is. Ja, nou in ieder geval, het is helder Martijn. Jij koopt niet zomaar lucraak dingetjes op internet. Je gaat echt op zoek naar dingen die je nodig hebt of die je graag wil hebben. Maar dan ben je ineens wel kritisch op de prijs. En dat voorbeeld van die darts pijltjes inderdaad, van 80 voor 11 euro. Ja, dat was wel heel gelukkig. Want, ja. want ook de betrouwbaarheid natuurlijk, want je komt soms op hele rare sites... Ja. Bijvoorbeeld, ik had de lader van mijn HTC-telefoon in Gent laten liggen. Ja. Dus ik ga erop zoeken en dan kom ik in het site en denk: ja, Is het nou betrouwbaar? Is het nou niet betrouwbaar? Dus ik heb het HTC maar aangeschreven. Maar toen bleek dat ik uh, het ook gewoon met een USB-kabeltje kon doen. Want ik heb hier nou uh, deze telefoon, nu met Bel, heb ik dus tussen stekens aan de lader liggen. Ja. Maar dan heb ik dus gewoon het kastje waarop ik 13 usb poorten heb, Die kan ook op stroom. Die dus zit aan de stroom aangesloten. Daar een USB-kabel naar deze telefoon. Nou, geen computer of niks nodig. En toch stroom zonder lader. Dus, nou, nog goedkoper. Ja, nou ja, de kabeltje heb ik dus nou vernood, maar ik heb dus voor 8 euro heb ik dan zo'n kabeltje aangeschaft, dat ik in ieder geval kan laden totdat de lader zelf weer hier is. Nou, kijk, kijk eens aan. Dus wat dat betreft, uh, wel iemand die je op de kleintjes let, die Marty. Dankjewel, Marty, voor je telefoontje. Oké, okay, ik raak gedaan. En een goeienacht nog. Ja, Dag. Ja, ik ga nou lekker slapen. nu, dus. Nou, wel trusten dan, hè? Dag Marty. Dag. Carlos, goeienacht. Dag, goeienacht. Carlos, uh, uh, koop jij veel zaken via korting sites of überhaupt via het internet? Nooit en te nimmer. Oeh, dat klinkt heel beslist. En waarom nooit en te nimmer? Ik ben 71 jaar. Ja. Ik hoor zoveel ellende over dat internet mm -hmm. en dat koopgebeuren. Ja. Yeah. Uh, ik ben er nog een van de oude stempel. Ik heb ook helemaal geen computer. Ik wil ook helemaal geen computer. Want ik heb al tien afstandsbedieningen in mijn huis. Yeah. En dan denk ik, nou als ik al die rotzooi er ook nog bij moet hebben. Als ik iets wil kopen, dan weet ik wat ik wil kopen. En dan zie ik liever in de winkel wat ik koop. Mm -hmm. En als je dan op weg gaat naar die winkel om te kopen wat je, wat je zoekt... Hè? Ja. ga je dan langs, langs verschillende zaken om te kijken waar dat product het goedkoopst is... of heb je gewoon je, je, je vaste leveranciers? Nee, ik weet gewoon dat wil ik hebben. Die winkel heeft dat en daar ga ik naartoe. En of het dan bij de volgende winkel misschien wat goedkoper is of niet, dat maakt je niet uit. Maakt mij niks uit. Ik ben alleen maar uit op kwaliteit... En goede spullen mm -hmm. en een goede service. Ja, ja dat zijn belangrijke dingen, dat inderdaad. Dat is het belangrijkste. Maar als je nou weet dat je inderdaad, misschien twee straten verderop, uh, de helft goedkoper uit zou kunnen zijn. dan uh, zit er een luchtje aan. Dan vertrouw je het niet. Nee. Ja. Ben je wel eens misleid door een, uh, door een uh, aanbieding, bijvoorbeeld? Nog nooit. Nog nooit. Je ja, bent echt een standvastig man, hè? Ja. En, en hoe krijg je die standvastigheid voor elkaar? omdat ik precies van tevoren weet, dat wil ik hebben. Mm -hmm. Zo wil ik het hebben. Dan ga ik naar die winkel. En als ik het zo niet kan krijgen, zoals ik het hebben wil... het gaat mij niet om de prijs dan direct. Nee. Maar het gaat mij om de service. Eh, want ook wat je op internet kunt kopen, prima. Maar als er wat mee mis is of het gaat niet goed dan zie maar hoe je je moet redden met service. Ja, ja. Dus eigenlijk uh, mag ik wel concluderen... dat uh, marketeers en uh, reclamedeskundigen op jou geen enkele vat hebben. Helemaal niks. Carlos, dank je wel. Ik vind het alleen heel jammer... dat de... Uh, nee, de... Uh, hoe heet het? Uh, het bedrijfsleven... mensen van mijn leeftijd... ik ja. ben 71... Mensen van mijn leeftijd uh, tellen gewoon niet meer mee. Is in dat de zo? Ja. Dat maar waar meest... merk je dat dan aan? Heeft dat uh, te maken met het feit dat je, dat je zonder internet bijvoorbeeld minder diensten kan, kan betrekken of minder ja, producten kunt vinden? Het is allemaal www. en dat. Ja. Ja. En daar wil ik helemaal niet aan meedoen. Nee. Uh, en ik zeg ook dikwijls en ze bellen mij ook wel eens thuis al die bedrijven. Uh, en meestal onder etenstijd. En dan zeg ik van nou sorry, als je mijn centen zo niet wilt hebben, dan maar niet. Ja, ja, ja. Terwijl, uh, en dat vind ik heel, uh, heel verschrikkelijk op dit moment. De ouderen, dus van mijn leeftijd, ja. die hebben allemaal pensioen. Uh, ze hebben allemaal wat centjes achter de hand. Maar je kunt het gewoon niet eens meer kwijt tegenwoordig. Nee, nee, dus er zou eigenlijk weer meer aandacht moeten zijn voor de oudere consument die uh, de weg niet weet op internet of niet wil weten op internet. Nee, maar die wel het geld heeft. Ja, precies, precies. Ja. En als je dan de jongere generatie bekijkt: ja. die kopen maar, die kopen maar, zitten allemaal dik in de schulden. Het ene mobieltje na het andere, het ene iPadje na het andere iPadje. En dan zeg ik, jongens, jongens, jongens, waar zijn we nou Gods godsnaam mee bezig? En de markt in Nederland laat de ouderen zijdelings liggen, terwijl daar de centen zitten. Ja, dus niet zo verstandig van de markt als ik jou zo hoor, hè? Nee, zeker nee. niet. Carlos, mag ik je bedanken? Oké, okay, graag gedaan. En een goede nacht nog. Een fijne uitzending, hè? Dankjewel, Dank da. Jaap, ook een goede nacht voor jou. Ja, hallo. Volg jij alle koopjes op allerlei koopjes-sites? Ja, ik, ik volg allerlei koopjes, op allerlei koopjes-sites en ik vond laatst weer een uh, site tegen Veilingen tot 0 euro. Veilingen ja. tot 0 euro, dat ja, is wel ja, heel goedkoop. Dat is, ook, uh, dat is ook een nieuwe website ja. en uh, daar kun je allerlei reisjes en uh, hotelaanbiedingen en weet ik wat voor aanbiedingen allemaal krijgen. Maar ik heb al jaren de ijzersterke mantra, wil ik het hebben of heb ik het nodig? Mm -hmm. En uh, ja, ik heb maar 0,1% uh, nodig. Ja. Dus uh, de rest laat ik gewoon links liggen. Ja, en hoeveel van die sites uh, komen bij jou binnen? Want je kunt je dan ook inschrijven voor zo'n site. Hè? Dus steeds ja, ja, als ze dan ja, aanbiedingen hebben, dan komt het in de mail. Ik veel uh, e-mails van allerlei. Uh en zo. En, uh, noem kan je er je eens een paar? Op allerlei mogelijke manieren inschrijven en allerlei kortingen krijgen. En noem er eens een paar van die sites die jij gebruikt? Nou ja, uh, Groupon heb ik me ook een keer op ingeschreven. En dat betekent dat je nou toch wel één of twee keer per dag een uh, mail krijgt van allerlei uh, aanbiedingen van het huren van boten tot. Collagen-sessies. Dat zeg je? die bieden ze ook aan, zeg ik. Ja, ook dat. Ja. ja, collageensessies, ja. Laat je lippen opspuiten en zo. En ontharingstoestanden. En weet ik wat allemaal. Tussen de etentjes en de allerlei andere uh, korte geneugten door. Mm -hmm. En ik vind ja, ontzettend leuk. Maar... Ik heb het niet nodig, dus ja. ik, gebruik het, ik gebruik het niet. Ik heb het artikel in de Volkskrant ook gelezen. En ik vond het verbazingwekkend van al die mensen die zich dan laten verleiden door allerlei dingen. Zeggen van ja, nou, ik vind het toch ontzettend, veel inter ontzettend interessant. Zeker als je het met allerlei kortingen kunt krijgen en zo. En dan, uh, dan maak je daar gebruik van. Ja, nou is er ook een, een uh, gebruiker van die sites. Hij heet uh, Ruud Metten en hij is consultant. Uh, hij, hij wordt ook geciteerd in dat Volkskrant artikel. Hè? Hij ja. zegt, ja, hoe voorkom je nou dat schreeuwige advertenties... je tot onnodige aankopen verleiden? Weten wat je wilt, schrijft uh, ja. Ruud. En ja. hij zegt, uh, wekelijks ga ik met een kortingsvoucher uh, naar een restaurant. Dus zodra er een leuk etentje in de aanbieding is, dan koop ik de bon. Dus hij gaat op zoek naar leuke etentjes. Waar <lacht> ga jij nou toe ja. op zoek uh, als je... Die, die sites doorspit? Dan denk ik, oké, okay, maar dan moet je wel elke week het eten willen. Ja, maar als hij dat wil, dan is het natuurlijk heel slim... om daarop te selecteren. Ja, dat klopt. En waar selecteer jij ik zelf op, Jaap? Er was ook iemand die uh, had dat Groupon... Uh, die had een verjaardag en die wilde een verjaardagsfeestje organiseren... en die had een uh, boot gehuurd met uh, 50% korting voor uh, 30 man of zo. Ja, want dat, dat Groupon... Dat ben je dus gericht bezig. Want even, hoe werkt, hoe werkt dat Groupon precies... Uh, nou, je, ze hebben allerlei aanbiedingen, maar er moet een minimum aantal deelnemers zijn om uh, die aanbieding te willen afnemen. En als dat minimum aantal niet wordt gehaald, dan gaat de aanbieding niet door. Oh, Oké, okay. want met veel veel uh, afnemers kan de korting natuurlijk ook uh, pas gegeven precies. worden. Ja, precies. Ja. Ja. Zeg, en waar ga jij nou specifiek naar op zoek? Ik bedoel, uh, Ruud, die ik net citeerde uit de Volkskrant, die gaat op zoek naar etentjes. Uh, welk product zoek jij? Ja een beetje van af. Ik ben aan de ene kant een boekenverzamelaar, ik heb uh, hier 12.000 of 13.000 boeken staan, dus dat vind ik allemaal wel heel interessant, maar ja. dan, moet het, dan moet het passen in jouw richting, in de dingen die je precies nodig hebt. En uh, ja, impulsaankoper of als het op internet is, of in de winkel, denk van ja, sommige dingen vind ik ontzettend leuk, maar zelfs als ze 89 cent kosten. En ik bedenk, het, heb ik het nodig? Nou, dacht het niet. Maar, maar je hebt nog nooit zo'n dus impuls... Nee, dus je hebt nog nooit zo'n impuls gedaan? Nee. is goed, zeg. Want ik, ik, ik kijk dan vaak inderdaad op sites... die producten, die kunnen me niet zoveel schelen. Maar inderdaad, een weekendje weg of een nachtje in een hotel of zo... en het wil me wel eens overkomen dat ik ineens... een nachtje naar Lochem ga, terwijl ik dat eigenlijk niet van plan was. Ja, dan moet je... Je dat toch een beetje vooruit vooruitdenken en zeggen van nou ja wil ik binnenkort loggen? Ja, ja dat, ik, ik kan hier wat van leren. Ik hoor het, ik hoor het jaap. Ja, ja, ja, ja. Eerst kijken wil ik echt naar loggen, maar anders niet kopen. Ja, en dan ben ik toch zwak. Dan is het toch dat ik denk nou over dat prijsje. Ja, maar dat moet je dus niet doen. Ik, uh, oh, ik ga van, oh, heb je het nodig? Nee. Nee. Nou, de, deze, deze richtlijn uh, zal ik proberen te onthouden in <laughs> de toekomst, uh, Jaap. Dankjewel voor je telefoontje. Dag. Okay, ik kreeg een tweet van Eline Kleiberink. Uh, zij schrijft... Ik koop nooit iets dat in de aanbieding is op internet. Zeker niet van zo'n speciale site. Want meestal is zo'n aanbieding een mooie omschrijving voor rommel, schrijft uh, Eline. Tom, goeienacht. Goeiedag. Kun je dat uh, eens zijn met Eline, dat uh, veel van die aanbiedingen rommel zijn? Uh, nou... Ja, niet altijd. Uh, ik denk, uh, want dat, uh, daar gaat mijn punt over, dat uh, de uh, uitverkoop, ja, waar dan, uh, dan dus ook hoge kortingen worden gegeven, ja, dan heb je het uh, vaak over winkeldochters. Ja, yeah. ja. Yeah. Uh, waar ik op doel is uh, dat uh, uh, je dus kortingen krijgt op artikelen uh, die een dag ervoor uh, duurder zijn uh, als de dag erna, bij yeah. de korting, bijvoorbeeld. Yeah. Een uh, aantal weken geleden koop ik bij de voor een uh, mooie overruimte van 60 euro. Mm -hmm. Ik ben een uh, week of twee later en hetzelfde overremd, dat hangt daar voor 20 euro minder. Dus gewoon hey. korting. Geen uh, uitverkoop, niks niet. Uh, dan denk ik van ja, maar wacht even, er zit dus uh, blijkbaar zoveel marge op, dat jullie dus de, uh, uh, het overhemd van 60 ook voor 40 kunnen verkopen. Waarom ja. niet vanaf dag, dag 1, 40? Ja, maar ze uh, dus proberen natuurlijk de, over, de marges uh, zo groot mogelijk uh, te, de, te, de, te de, houden, hè? Pardon? Ze proberen natuurlijk die marges zo groot mogelijk te houden. Uh, ja, ja, maar. Uh, ja, als je dus wil verkopen, dan denk ik van. Uh, je kan beter voor uh, uh, kwantiteit uh, uh, kiezen. Als uh, voor de. Ja, uh, ja noem het dan exclusiviteit of voor de hogere winst. Ja. Maar, Tom, voel jij je dan uh, bekocht. Als je dat overhemd bij datzelfde uh, groot ziet liggen. Een paar weken later voor 20 euro minder? Nou, ik denk. Ja, bekocht in de zin van, uh, van, ja, maar waarom dan uh, twee weken geleden niet voor, de, uh, voor die prijs? Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, dan, uh, ja goed, uh, ja, 20 euro, ja, ja, ik voel me dan uh, inderdaad bekocht, ja. Ja, en wat betekent dat voor jouw relatie met zo'n winkel? Ga je daar dan nog wel naartoe? Mm, ja, wel, jawel, jawel. Ja, dat, dat, dat, dat doe ik dan toch wel. Uh, het enige, ik kijk dan toch, uh, toch wel of ik vraag... Wat me ook wel eens overkomen is, uh, dat ik uh, vraag van, hebben jullie uh, komende tijd uh, acties? Oké. Okay. Uh, en dat gebeurt dus regelmatig. Dat ze dan zeggen, ja maar wacht even volgende week of over twee weken. Uh, dan is uh, dat of dat in de aanbieding. Ik had het uh, ook nog een, een, een tijd geleden met een, uh, met een wasmachine en een droger. Mm -hmm. uh, ook niet uitverkoop, dus uh, geen uh, afgeschreven model of wat dan ook. Uh, en dat... Uh, was dus een, een, een twee weken later was dat 100 euro per toestel goedkoper. Maar ja, dat, dat scheelt. dat is dus ook in die winkel verteld. Ja, en dat is dan nog wel eerlijk natuurlijk. Dus jij gaat niet zozeer op zoek naar koopjes, maar als je echt iets nodig hebt en zeker als het dan om wat duurdere aankopen gaat, hè, zoals zo'n zo, zo, zo wasmachine die je net noemt, dan, dan ga je wel even kijken of er mogelijkheden zijn om het wellicht goedkoper te krijgen. Uh, ik, ik vraag er in ieder geval naar, ja. Daar ga je niet elke dag overkomen, Omdat ik die dingen ook niet elke dag aanschap natuurlijk. Maar nee. uh, dan vraag ik er wel naar, ja. Maar ga je dan ook zover dat je langs uh, tien verschillende winkels gaat? Of uh, ben je met iemand die zegt, nee, in die winkel voel ik me op mijn gemak. Daar koop ik graag. En dan ga ik daar kijken of er wellicht korting mogelijk is. Uh, nou, door de jaren heen is het wel zo dat je bij uh, bepaalde winkels uh, de indruk krijgt... dat je dus uh, als uh, klant serieus genomen wordt. En uh, ja, dat, dat, dat ligt dus niet aan de winkel, maar dat ligt dus aan het personeel. En in andere zaken niet. En dan, uh, ja, dan kom ik daar dan liever niet. Nee, nee, nee. Dus dan kies je toch voor winkels uh, waar je goed, goed geholpen wordt. Ja, en dan krijg je natuurlijk wekelijks uh, de volgers in de bus. En uh, daar kijk je dan naar. En dan uh, heb ik dus inderdaad een aantal winkels. En ik denk van ja, wacht even het is bekend uh, uh, vanuit de consumentenbond bijvoorbeeld dat de service daar niet goed is. Of, uh, uh, of ik ben daar niet uh, prettig geholpen. Uh, dan ga ik daar niet meer naartoe. Nee, nee, nee. dus dan uh, is het uh, uit wat betreft uh, jouw klandisie uh, bij zo'n winkel. Tom, uh, dankjewel uh, voor je reactie. En ik wens je nog een goede nacht. Jullie ook, dankjewel. Dag Tom, dag. dag. Een tweet van Peter Huigen. Hij heeft onlangs twee schokdempers voor de auto gekocht. Voor 92 euro in plaats van 180 euro. Ik heb die ook zelf gemonteerd, uh, uh, tweet hij. En hij zegt uh, dat scheelde nog een keertje zo'n 150 euro. En dan een uh, levenswijsheid van J. Kroondijk. Ook een tweet. Wie spaart tot in zijn dood is een idioot. Nemen we mee. Kees, nacht. Dag Helco. Kees, ben jij uh, verslaafd aan uh, sites? Nou, die dingetjes die jij noemde, die, heb ik, die krijg ik ook voorbij. Ja, Collegene sessies en zo. Maar wij hebben toch geen rimpels. Nee, maar goed, ik bedoel, kennelijk worden we dat. Nou, nou, nou, nou een <lacht> beetje wel. Dat zie ik <lacht> nou, wel. We hebben dat stukje karakter natuurlijk. Wij <lacht> hebben dat stukje karakter ja, precies. En dat is niet te kopen hè. en ook niet uh, bij te spuiten. Trouwens, maar, maar van die onverwachte tripjes naar Logum, dat vind ik eigenlijk wel leuk. Uh, eerlijk gezegd. Ja, ik vind ik zelf kun je ook, dan ook dan leuk. Lekker eten en drinken. En Precies. En dan uh, ja. heb je heel weinig geld uh, besteed in dat hotel. Dat, maar het is natuurlijk een soort besparing van niks. Want ik wilde helemaal niet naar loggen. Dat weet ik dan ook wel. Nee, maar ja. En het is toch een leuk koopje. Maar op, op welke van die, van die koopjesites kijk jij vaak? Nou, uh, uh, dat heb ik eigenlijk nog niet gedaan. Omdat ik nu. niet, niet zo'n tijd voor heb. Maar ik nee. heb, uh, drie jaar geleden had ik, uh, ging ik van huis. En toen had ik een uh, koelkast, een afwasmachine. En een wasmachine gekocht. Drie dingen. Ja. Bij zo'n, uh, ja, het goedkoopste van het goedkoopste, zeg maar wel, merkartikel die koelkast. Zo'n zo mooie bolle design, borst en zo. Yeah, yeah. En volgens mij, uh, nou, dan heb je vrij weinig contact. Je kan dan e-mailen en, en op een gegeven moment zeggen ze, nou, om zes uur s morgens staan ze voor je deur. Was dat ook zo? Ja, ja, ja. En oh, uh, dan keurig. komen er van die hele uh, kleerkasten van gasten, die sjouwen dat allemaal naar binnen, naar boven en zo. En volgens mij heb ik gewoon die koelkast voor de helft. Dus ik heb misschien wel anderhalf duizend euro uitgespaard. Zo, zo. Maar ja, de andere kant van het verhaal is natuurlijk dat je soms in de, in de stad komt... waar winkels, die kosten natuurlijk bergen geld En hier, hier hadden ze alleen maar een magazijn bij wijze van En het was misschien een week later alweer eruit. En ja, dat was allemaal heel efficiënt gedaan. Maar die, die leuke zaken, die gaan wel weg. Dus die meneer die het wel in de winkel koopt, die geef ik ook alweer gelijk. Maar ja... Anderhalfduizend euro op deze manier uit kunnen sparen, dat is toch wel bijzonder. Natuurlijk. Ja, ja, absoluut. Want, want als jij grote aankopen doet, of misschien ook kleine aankopen, ben je dan iemand die eerst heel lang vergelijkt uh, waar je iets goedkoops kan, nou, het goedkoopst kan aanschaffen? Het, het of of op... heb je ook je, je favoriete winkels en daar hou je het bij? Ja, voor kleding wel en zo. Want, maar, maar dit soort apparaten en zo, dat zijn in wezen dezelfde apparaten, alleen. Als je ze in een zieke winkel gaat kopen, dan, dan betaal je gewoon eigenlijk uh, meer dan nodig is. Ik ja. zet, maar, maar niet meer dan dat die winkel dat rekenen, is natuurlijk volkomen logisch. Als daar zo'n band staat met personeel en weet ik het allemaal niet, die uh, het woord moet staan, dan moet dat zoveel geld kosten. Ja, ja, ja. Ik, ik spreek allemaal heel verstandige mensen vanavond. Uh, volgens mij ben jij ook zo'n verstandige man, Want laat jij je ja, eens verleiden dan... door een of ander koopje, dat je denkt: van ik heb het niet nodig, maar ik doe het toch? Nou, dat heb ik een beetje afgeleerd. Want ik Vroeger echt alles gekocht gewoon. En op een gegeven moment ga je ook met wat verhuizen. Ontdek je. Ja, ik heb er wel lol van gehad. Maar moest dat nou of zo? Weet je wel. Dus ik, ik hou het een klein beetje meer uh, binnen de perken. Mm -hmm. En wat is jouw meest onnutte aankoop ooit geweest? Um, nou, nou, heb ik, heb ik weer zo'n iPodje een tijdje geleden gekocht. Met zo'n mooi versterkertje. Zo'n klein versterkertje in de kamer dat ik geen snoer had. Ja. Yeah. Ja, dan gebruik ik dan wel, ze en dan als het ziet is. Maar het is niet echt dat je zegt van, nou, dat was nou weer handig of zo. Hoeveel heeft je dat gekost? Nou, dat heb ik. Ja, wat zal dat iPodje. Want dan dacht ik, dan kan ik ook al mijn bestanden dan op, uh, opzetten. Maar dat ging dus mis op die Apple. Mm -hmm. Want in plaats van dat ik de, de foto's daarop zou zetten, waar er maar een paar op stonden en er stonden heel veel op mijn computer, ging het precies andersom. Oh. Dus ik was al mijn foto's kwijt, zeg maar. Oh, Daar hebben meer mensen last. Die klinkt inderdaad als een behoorlijke miskoop. Ja. Nou, dat een misser van mezelf waarschijnlijk. En dan kun je dat ook niet even terugdraaien of zo. Nee, nee, nee, nee. nee. Dan, dan zit je daarmee opgescheept. Ja, ja, dat ja dat precies. Niet zo handig. Nee. Nee, maar, ja. Ik... Uh, Apple is nou nu de groot hit, zullen we maar zeggen. Waar op het gebied van... Ja, dan komt er weer een nieuwe uit na drie maanden. En weer een nieuwe iPhone. En weer een nieuwe iPad. En eigenlijk kriebelt dus het dan, dus, dan wel een beetje, maar dan hou je je toch in. Die heb ik dus niet. Ik heb ja. gewoon een Apple computer staan en een laptop. En die laptop gebruik ik amper, dus dan denk ik wat moet ik nou met al die extra luxe ja, dingen. Ja. Dus je wordt eigenlijk uh, met het klimaat der jaren steeds verstandiger. Ja, en ik heb gewoon een eenvoudige telefoon, want die gebruik ik om te bellen. Ik zie regelmatig mijn computer dus. waarom zou ik dan elke keer uh, onderweg moeilijk gaan zitten? want Mensen zijn natuurlijk ook wel een klein beetje gestoord geworden, want dan staan ze van een stoplicht. Dan zien ze gelijk zo naar beneden kijken. Dan moet er hm. van alles weer gecommuniceerd ja, worden. Ja, ja, dat is een tikkie overdreven. Dat ja, vind ik, ook. En ik doe dat gewoon om 1 uur 32, snap ja, ja, ja, ja. Dan communiceer je met Casaluna. Ja, ja, ja, ja. Nou, Je weet je te beheersen, steeds beter. Dat, uh, dat uh, blijkt maar weer. Je zei het al, hè, een man met karakter. Ja, maar, maar dat, dat lossen, wat jij dan zegt. Ik zou me daar niet. Uh, ik zou dat gewoon blijven doen. Hier leuke hotelletjes boeken en zo. Want ik zag, dan, ik zag wel een. Uh, een soort uh, slipcursus voor weinig, voor de helft. Slipcursus. Nou, leuk, weet je wel. Ja, ja, ja, ja, als je van, van slippen. Ja, ja, dat, ja nou, ik heb hem nog niet gezien, gezien maar dat weet ik dan weer niet of ik dat zou kopen. Maar je zou er nooit dommer van worden. Dat is misschien ook wel heel veilig. Ja, zulke dingen. Iets waar je helemaal nooit aan gedacht hebt, dat komt dan voorbij. Dan kun je hem ja. voor de helft kopen. Dus leuke dingetjes af en toe wel doen. Ja, zeker. Op weg naar het onbekende. Ja, precies. Nou, uh, Kees, je hoort het wel hoe het in Lochem was. Goed? Okay. Dankjewel voor het bellen. Hey, dag Helco, Dag, Fijn, dag. dag, dankjewel, dag. Miranda, goeienacht. Goeiemorgen. Dag, goeiemorgen. Miranda, ken jij al die koopjes sites? Ja. Ja. Ik ken ze maar al te goed. Maar al te goed. En wat, wat koop je dan zo al op die koopjes sites? Uh, eigenlijk van alles. Musicals, uh, Weekendjes weg dagjes weg, etentjes. Ja. We gaan van de week peenballen met z'n allen. Dus Wat ga je? Peenballen. Oh peenballen, ja. ja. En, en dat heb ga... je ook op zo'n kortingssite gekocht? Ja. En hoe zul ik, want hoeveel van die sites uh, heb je? Of, althans, op hoeveel van die sites kijk je regelmatig? Ik heb er drie. Mm -hmm. Ik heb er... Twee met hotels en eentje die krijg ik één dag aanbieding. En die komt dan en iedere dag een andere. En je hebt één keer aan dezelfde tijd komen er in 24 uur tijd een heleboel aanbiedingen. En dan moet je echt snel zijn, anders heb je gewoon een probleem. Oh, oh maar, dan denk je, ja, maar dat is natuurlijk ook de, de truc hè, denk je, van, van die sites. Dat ze zeggen, nou dit kun je 24 uur kopen en uh, doe je dat niet, ja, dan heb je pech gehad. Ja. Dus dat kittelt ook en dat, dat, dat, dat prikkelt en dan, dan koop je misschien toch ook wel eerder ja, nou heel veel dingen, dan zit ik ook echt te kijken en dan denk ik heb ik het nodig? nee, en dan bel ik meestal mijn vriend, schat, hebben we het nodig? en dan zegt hij, ook, als hij ja zegt, dan kopen we het wel. en als hij ook echt nee zegt, dan denk ik van, oké, okay, het is ook niet voor iemand anders dan maar niet, maar ook echt heel veel dingen, zoals ja, dat peenballen, dat was echt gewoon een impuls, dat heb ik voor drie euro gekocht, en dan had echt zoiets van. Oké, okay, we gaan paintballen met z'n allen. Dus eigenlijk heb je, heb je voor 3 euro een avondje paintballen gekocht. Misschien had je helemaal niet zo'n behoefte om te paintballen. Maar omdat <laughs> ze goedkoop was, denk je, dan doe ik het. Ja, normaal kost het paintballen zelf al. We gaan nu met uh, het gezin waar ik woon en het gezin van mijn vriend met z'n twintigen. En dat kost normaal vijftig euro per persoon alleen maar. En nu 3 euro per persoon. Nee, kost me echt een hele middag, die kost me 3 euro. Echt waar? Nou, dat is inderdaad wel ontzettend goedkoper. <laughs> dan was al de straatstenen die kwijt te raken, zegt het, paintballen. Nee, ze komen er steeds weer opnieuw op en je moet, je moet echt geluk hebben naar mij, want ze komen ook heel vaak, dan pakken ze ook echt alle laatste middel, gooien ze nog een keer 10, 20 euro erop en dan heb je gewoon niks. En dan heb je zoiets van, ja... Ja, dat is dan jammer, ja. Want, want heb je tips als mensen nu luisteren en, en die denken van ja, ik, ik wil ook koopjes, maar hoe pak ik dat aan? Hoe, hoe doe je dat dan? Was, was de handigste manier om uh, de goedkoopste koopjes uh, uit het internet te halen? Uh, ik zit dan heel veel op vakantieveilingen. Ja en daar moet je echt goed gaan kijken dan moet je in eerste instantie moet je als ze een aantal aanbiedingen hebben neem even bijvoorbeeld een musical als je daarheen wil Op dit moment wordt voor real requiem heel erg veel, veel opgebouwd ja die houdt op binnenkort ja en die wordt de kaarten dat zijn eerste gang kaarten normaal en dat is echt voor twee dagen later is dat ja en die kosten normaal uh, 95 euro per stuk en dus ja. nu verkopen ze... Twee voor vijftig euro meestal. Mm -hmm. En je moet echt opletten. Want er zijn er een aantal die het echt op de laatste 10 seconden doen. En eigenlijk moet je echt een maximum bod hebben. Dat moet, je in een, dat moet je niet in één keer inzetten. Je moet op gaan bouwen. Tot oh. je maximum en niet er overheen gaan. Oh, dus stel jij wil uh, absoluut niet meer betalen dan 60 euro voor twee kaartjes voor die musical. Dan moet je je niet verleiden om toch naar 61 te gaan. Nee, want je gaat, je gaat er een geit overheen. Dan zink je 61 en dan, ga je, dan zit je zelf op 120 euro. Ja, ja, dat is dan toch weer niet helemaal de bedoeling. Dan is het ook weer niet zo heel erg goedkoop. Dus ook discipline is hier belangrijk. Ja, en je moet echt opletten. Hoe ik het geleerd heb, ik ben eerst twee of drie veilingen gaan volgen. Want dat kan, je kan ze dan gewoon zien hoe dat opbouwt. En als, je dan, als mensen wel zien dat je hem echt wil... Je hebt sommigen die geen respect ervoor hebben, maar je hebt ook heel veel die er wel respect voor hebben. En dan stoppen ze op een gegeven moment ook met tegen, tegen je bieden. Oké. Okay. Je hebt ze ook, die het echt gewoon voor de lol opbieden. En dan verkopen ze ze ook weer op Marktplaats. Dat zie je dan ook alweer. Ja, ja, dan wordt het daar weer verkocht voor meer geld waarschijnlijk. Hebben ze winst geboekt. Nou, meestal verkopen ze het dan wel voor hetzelfde bedrag. Maar dan doen ze 1 of 2 euro extra's. En dan vind ik ook weer iets van, jongens, kom op. Ja, ja. Zeg, maar Miranda, je gebruikt die sites heel veel. Wat is daar zo leuk aan... Het is gewoon lekker makkelijk. Als ik op mijn werk zit, dan doe ik mijn iPad aan... en dan is het even twee tellen van even kijken. En als ik me verveel, dan, is het gewoon, dan blijf ik al wat langer zitten. Maar ja, het is echt verveling in, is het eigenlijk in principe. Dus eigenlijk koop je uit verveling? Ja, als ik, te weinig, als ik te veel tijd heb, dan doe ik dat, ja. Ja, ja, ja, ja. want dan, dan koop je uit verveling. Heb je ook wel iets gekocht waarvan je dacht... wat moet ik hier eigenlijk mee? Ja. Wat bijvoorbeeld? Wij hadden een, een, een ja, heel stomme slipcursus. En ik kan geen eens gaan auto rijden. <laughs> dus je had een slipcursus gekocht zonder te kunnen autorijden. Ja, leuk. Heb je die iemand weggegeven vervolgens? Ja, die heb ik een paar maanden later allemaal een beurtje gegeven voor zijn verjaardag. Oh, nou was een goedkoop cadeautje dan. <laughs> ja, maar ik heb ook wel eens dingen dat ik denk van: wat moet ik ermee aan braadpannen? Dan heb ik even iets van... Oké, okay, dat was waarschijnlijk weer heel erg goedkoop. En dat koop ik zo'n impulsief of een gereedschapsset. Dat ik denk van, maar dat had ik toch al. Ja, maar hoeveel, hoeveel geld ben je daarmee kwijt per maand bijvoorbeeld, Miranda? Kun, kun, je, dat, kun je dat aangeven? Ik ben maximum in de maand uh, 130 euro kwijt. Dat heb je jezelf ook uh, opgelegd. Mag niet meer dan 130 euro per maand zijn? Nee, anders krijg ik recie. Oké, oh, okay, okay. dus ook daar weer die discipline. En als je dan zegt, stel dat je nu over die 130 euro heen zou zijn... zou je nu niks meer kopen in augustus? Ja, dan pak ik de van mijn vriend wel stiekem. Oh, oh, oh, oh. maar het, het klinkt echt als een verslaving. Is, is het ook niet eens vervelend dat je denkt: van ja, maar ik wil geen braadpan en voor je het weet heb je dan toch een braadpan? Ja, als ik, als ik het echt vervelend vind, doe ik het niet. Dan heb ik, ik kan ik hem ook heel makkelijk wegleggen. Het is wel een verslaving. Uh -huh. als, een paar maanden geleden deed ik het echt dagelijks. En dan zag ik echt echt uren achter elkaar op en alleen maar te zoeken, te zoeken, te zoeken en vooral googlen. En dan. Heb ik echt en nu heb ik zoiets van, ja, als ik het echt niet nodig heb, dan doe ik het niet. Omdat, ja, ik kocht gewoon mijn hele salaris op in één dag. En dan heb ik zoiets van, oké, okay, uh, hallo? Ja, dat is, niet handig. dat is niet handig. De slipcursus was je uh, minst nuttige cadeautje. Nou ja, je broer denkt daar misschien anders over. <laughs> uh, wat, wat, was het, uh, uh, wat was het koopje waar je tot nu toe het meest blij mee bent geweest, tenslotte? Uh, daar gaan we volgende week naartoe. Een uh, week uh, naar Frankrijk, Zuid-Frankrijk. Wow, en wa waar ga je daar naartoe? Uh, ik heb geen idee, dat heb mijn vriend geregeld. Ik moest hem wel betalen, maar mijn vriend had het geregeld. We gaan volgens mij naar de kust daar zo of zo. Ik weet hmm. het niet. En hoeveel, hoeveel korting kreeg je op dat tripje? Uh, 85% op het totaalbedrag. Zo, best dat is fors. <laughs> dat fors. Nou, het levert af en toe mooie tripjes op. Maar pas op voor slipcursussen en braadpannen, zou ik zeggen. Ja, echt wel. Miranda, ga je nog wat kopen vanavond? Ga je nog even uh, kijken op een van die sites? Nee, ik ga te slapen. Ik moet om vijf uur in mijn bed uit eigenlijk. Ja, dan zou ik maar gaan slapen, ja. Dan heb je nog drie uur om te slapen. Ah, joh, ik overleef het wel. Dan rusten dan. Dank je wel. En dank je wel voor je verhaal. Dag. Dag. Oh, Miranda, Miranda, blijf even hangen. En nog, wat is een collageensessie? sessie? Uh, botox. Botox, dank je wel. Ja, die is ook steeds aan, die wordt steeds aangeboden door de collageensessie. Dat is een botoxbehandeling, dus oké, okay, dank je wel. Dag Miranda, dag, dag. Over college sessies gesproken, botoxbehandelingen. En toen ik las dat dat soort dingen ook worden aangeboden op, op die sites, dat wist ik dan weer niet. moest ik meteen denken aan dit liedje van Esther Groenenberg. Oh, meisje. Als meisje zie, dan zou ik willen weten Heb jij het laatste jaar al wat gegeven Oké, okay, misschien eet ik net iets te veel Maar bij mij zit er tenminste beweging in mijn wil. Geen vinger in mijn keel, ik wil niet overgeven En als het oorlog wordt dan zal ik overleven Oh meisje, vergeet niet te leven Meisje, vergeet niet te genieten Je bent jong en je bent mooi, al zou je dunner willen zijn Dus vergeet niet te leven, want het leven is fijn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 Meisje, vergeet niet te genieten. Je bent jongen, bent mooier, zou je dunner willen zijn. Dus vergeet niet te leven, want het leven is fijn. Oh, meisje vergeet niet te leven. Meisje vergeet niet te genieten. Je bent jongeren, bent mooier, zou je kleiner willen zijn. Dus vergeet niet te leven, want het leven is fijn. Mij nou, zit ziet uh, Esther Groenenberg niets in uh, collageensessies. O, meisje was dat, haar grote YouTube-hit uit de herfst van 2008. Het staat ook op haar debuutalbum dat vorig jaar uitkwam. Slingers en ballonnen, zo heet dat. Ja, een groot artikel dus in de Volkskrant gisteren... over uh, reclamesites, over koopjes-sites... waar je echt voor niets van alles kan kopen. Uh, collageensessies, ik zei het al. Of een laserbehandeling, of een zeilen, of een uh, was-en-knipbeurt, dat kan allemaal. Een was-en-knipbeurt uh, met 68% korting... Voorbeeld. Toch heeft het ook nadelen, want uh, als je dan per e-mail bijvoorbeeld een dienst koopt... dan krijg je vaak een waardebon toegestuurd. En die moet je dan meestal vooraf overhandigen als je gebruik maakt van die dienst. En uh, er wordt ook een, uh, een klant geciteerd die zegt... ja, ik vind het toch een beetje gênant als je dan bij een restaurant komt... dan moet je eerst uh, die bon aanbieden aan de bediening. En pas dan uh, kan je plaatsnemen en kan je avond beginnen. En ik vind het toch een gênant moment. En ik geef uiteindelijk die bon dan liever aan mijn vriendin... dat die die maar aanbiedt aan, aan de restauranthouder... Ja, kleine, kleine nadelen bij grote kortingen. U kunt nog even met ons uh, meepraten, als u dat leuk vindt... over die uh, koopjes-sites. Of u uh, daar vaak komt, of u misschien uh, verslaafd bent... Uh, zoals Miranda net, of dat u er niets van moet hebben... van die koopjes-sites. En wie weet uh, bent u wel niet uh, een koopjesjager via internet... maar wel in het dagelijks leven. Heeft u daar mooie verhalen over? En ik ben benieuwd... Wat uw grootste miskoop was als u zo'n koopjesliefhebber uh, bent. U kunt uh, bellen met ons gratis. Let op, gratis. Nummer 0800 1121 0800 1121. Mailen kan naar kazaluna.ncv.nl. En twitteren, dat kan dan weer met de hashtag kazaluna. En ik kreeg op uh, de mail uh, nog een uh, motto binnen. Mooi motto van Dan Blokker. En zijn motto luidt, koop bij de man die ook repareren kan. Ja, wat je dan ook nodig hebt, wil je überhaupt koopjes uh, kunnen uh, jagen. Dat is geld op de giro. <tiediging> Ik zie een glut. En ik heb een pasje. Ik druk op wat knopjes. Piep, piep, piep, piep. Ik lees wat woordjes En met rode oortjes. Denk ik word het knoppes. Oh, piep, piep, piep. En de mensen achter mij. Die zijn een hele lange rij. Oh, lieve God. En nu eindelijk weer Sisa zintjes bij. En ik zeg. Uh. En hij doet. Brrr. Ik zeg ja en ik zeg ja en ik zeg ja, yes, Oui! ja. Flappen tappen, flap, flap. Tap, tap, tap. ik, ik, ik, ik heb weer geld op de giro. Ik heb weer geld op de Giro, Ik heb weer geld op de Ik heb weer Ik heb weer geld op de Giro, Ik heb weer geld op de riel. Ik heb weer geld op de Ik heb weer De stad is mooi, en de stad heeft kleuren. Ik kan weer purren, ik heb weer poem. Mijn meisje wil dansen, dus wij gaan dansen. En als we weer thuis zijn, gaan we het doen. En de mensen in de rij, die krijgen allemaal een hoop van mij. I call them brothers and my sisters, yeah. Want de wereld, want de wereld.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 de giro, ik heb weer geld Op de giro, ik heb weer geld Op de giro, ik heb weer pom pom pom. Ik heb weer geel op de giro, ik heb weer geld op de giro, ik heb weer geld op de giro, ik heb weer poem poem. pom. Ik heb weer geel op de giro, ik heb weer geld op de giro, ik heb weer geel. Eerste levensvoorwaarden, verkoopjes, ja, Gez geld op de Giro. Dat was Kloosterboer, een groep uit Groningen... bestaande uit Rob Elzinga, Arno van der Heijden en Jan Veldman. Jan Veldman is nog steeds actief als uh, tekstschrijver, toneelschrijver. Arno van der Heijden uh, maakt nog steeds solo-programma's. De enige van wie ik het spoor een beetje bij is te uh, is Rob Elzinga. Leuke groep was het, heer Kloosterboer. Geld op de Giro. Ton, goedenacht. Met, uh, met Tom. Dag, Tom. Ben jij een beetje een koopjesjager? Nee, helemaal niet. Helemaal eigenlijk. niet? Nee, want ik vind namelijk... Uh, ik, trouwens, allereerst even mijn complimenten voor dit programma. Want ik vind het fantastisch om s'nachts te luisteren. Dankjewel. Naar Kaarseluna, ja. We maken het dat graag. Dat moet ik toch even zeggen. Nou, dat is nou, ik, ik, ik vind, uh, ik loop regelmatig door de stad, waarschijnlijk jij ook wel eens. Ja hoor. Dan heb ik altijd een idee, als ik daar loop... Het is eigenlijk altijd sale. Ja, alles alle schreeuwt je inderdaad toe het dat het uh, bij die winkel net het goedkoopste is van, van de hele stad hè, op dat moment. Ja, Het dat is, is waar. altijd sale. Ik liep laatst met mijn vriendin, liep ik er, ik zeg, mijn vriendin zei van ja, het is sale, uh, 80% korting, 75% korting, 70%, 50% korting. Ik zeg je, ja, maar wanneer het lopen we hier nu eens dat het geen korting is? Dat het gewoon een normale etalage is. Waar gewoon normale producten uh, te waar worden gesteld. En waar we van denken: van, hé, hey, helemaal geen sikkel. Het is altijd sale. Altijd uitverkopen dus, in de stad. Dus eigenlijk vertrouw je het niet zo. Heb je het gevoel dat, dat we een beetje misleid worden door al die koopjes? Ik heb inderdaad het gevoel dat als wij door de stad lopen, dat we, het is altijd sale is. Dus dan heb ik zoiets van: ja. Hoe kan, het nou altijd, hoe kan het nou altijd uitverkoop zijn? Het ja, ja, ja, is de... dus een moment zijn dat, dat, dat kleren voor de normale prijs worden verkocht. Dus ik vertrouw dat helemaal niet. Nee, dus je denkt dat... dat, dat hoe het jij erover denkt? Nou ja, ik vind het moeilijk om, om, om uh, in te schatten. Uh, uh, maar het valt inderdaad wel op dat, uh, dat er overal tegenwoordig wel plakaten hangen... Uh, dat het uh, uh, tijdelijk en nu goedkoper is. Meer dan vroeger. Vroeger had je inderdaad volgens mij twee keer zes weken of zoiets, in de zomer en in de winter... of in het voorjaar en daar, ik weet het niet precies... dat je dat je goedkoper kon, kon inkopen. Dan had je daarnaast de goedkope en de normale uh, winkels. Maar nu, uh, nu lijkt het inderdaad wel of, of, alsof koopjes het hele jaar door aangeboden worden. Maar wat ik me dan wel afvraag... ben jij dan iemand die, uh, als hij dan uh, al die uitverkoopjes ziet... daar toch nog wel gevoelig voor is? Of is jouw vriendin zo iemand? Of ben jij zelf iemand waarvan je zegt... nou, ik, ik, ik uh, let daar niet op, ik koop wat ik nodig heb? Nou, ik zelf heb zoiets van. Ik, ik, heb wat ik, ik, ik koop wat ik nodig heb, maar ja, dat is iets echt een man -ding eigenlijk. Weet je, mannen letten volgens mij helemaal niet op sales. Nee? Mannen letten gewoon op. Nee, nou ik heb dat zelf in ieder geval. Ik heb zelf zoiets van als ik een weet, bij een en spijkerbroek koop, heb ik zoiets van. Nou ik, ik koop een broek die mij goed past. Mm -hmm. En of die nou een tientje duurder is of niet, ik, ik, ik koop die broek. Maar als je nou dus weet ik... dat, dat uh, uh, die broek uh, drie winkels verderop misschien wel 20% goedkoper is. Ja, dat is een beetje een, apart, een geval apart. Want ik heb met spijkerbroeken heb ik eigenlijk iets dat ik, dat, ik, dat ik altijd zoiets heb van... het past me net niet goed, net niet goed genoeg en ik moet er naar een speciaal winkeltje. Niet dat ik heel dik ben of zo, maar uh, dat, ik, ik, ik heb uh, vrij brede uh, benen. Dus ik koop altijd mijn spijkerbroeken bij een bepaald merk. Maar goed, dat terzijde. Maar het is wel zo, bij vrouwen is het gewoon zo dat zij wel reageren op... Uh, uh, nou ja, hoe zou ik zeggen, die schreeuwerige advertenties in de etalage. En doet en jouw vriendin een... dat ook? Wat zeg je? Doet jouw vriendin dat ook? Nou, niet zo moet ik zeggen. Wat dat betreft uh, ben ik een... Wat dat betreft gezegend. <laughs> ja. uh, maar zij... Ja, ik heb wel zoiets van, ja, als, als, als jij iets ziet in de etalage van 40% korting, dan zeg ik van ja, joh, over een maand is het nog 40% korting, wat maakt het uit? Ik heb een beetje dat ik zelf heb dat ik sales moe ben. Je bent dan sales moe je bent eigenlijk gewoon koopjes moe. Ik ben koopjes moe ja, inderdaad. Ik heb wel, als ik, serieus, als ik gewoon op internet zit, dan denk ik van, goh, als ik op internet iets bekijk, wat, ja, wat ook ja. in de winkel ligt, dan denk ik van, hé, hey, daar is het veel goedkoper. En, en, en val je dan wel voor zo'n koopje, want dat is eigenlijk ook een soort doorlopende sale tegenwoordig op internet. Ja, maar toch is dat. Ik zal een voorbeeld geven, bijvoorbeeld. Uh, uh, zaterdag is er uh, Dance Valley. Misschien keer je het wel, dus in Spaan wouden, er spelen echt heel veel Noord uh, Nederlandse acts spelen daar. Muziek ja, dus ja. gaat het dan om, ja. beentjes. Ja. Nou, als je dan uh, uh, via de normale site een ticket wil boeken, dan ben je 56 euro kwijt. Als je dat via uh, vakantieveiling.nl doet, ben je bijvoorbeeld. Uh, maar 12 euro kwijt, serieus, ik ben 12 euro kwijt per ticket. En, en, en, en, en Ton, ga je dan naar uh, Dance Valley omdat je maar 12 euro betaalt... of zou je ook voor die 56 euro zijn gegaan... maar ben je nu blij dat je zoveel korting hebt kunnen krijgen? Nee, voor 56 euro was ik niet gegaan, maar voor 12 euro denk ik... nou, dan kan ik nog een biertje drinken. Maar hoe verklein? Dat vind ik wel interessant wat er nu gebeurt. Want je staat in de, in de winkelstraten erger je, want het is doorlopend sale. Ook op internet is het eigenlijk wel vaak sale. Hè? En dan uh, uh, ben je wel gevoelig voor die kortingen. Ja, nee, maar ik bedoel, op, kijk, 12 euro en 56 euro, dat is nog een verschilletje. Nee, natuurlijk, maar dat, die winkels die zeggen ook uh, 100 euro voor een spijkerboek of 80, dat is ook een verschilletje. En daar ben je niet ja. gevoelig voor, maar op internet zeg je, ja, dan ga ik dat toch doen. Ja, maar kijk, dan geloof ik het dus niet. Ik geloof het niet. Als ik. Weet je wel, Ik denk. Ik, ik, als ik een Spijkerbroekje. Dan denk ik van ja. God, je kan wel 120 euro. Voor vragen. Maar dat is helemaal niet waard. Nee, nee, nee. nee, nee. Dat, nee. dat heb je dan zelf ook wel. Maar hoe, ik, hoe beoordeel ja. je dan. Of iets. Zich, dat vind ik zelf altijd heel erg moeilijk hoor. Tenzij ik echt. echt uh, verstand van een product heb. Maar als ik dat. Ik, ik heb niet zoveel verstand van Spijkerbroek. Ik draag ze. Maar dan houdt het dan meer op. Ik heb eigenlijk geen idee. Wat dat werkelijk waard is. Dus als ze zeggen. Het is 100 euro. Geloof ik het. Maar als ze zeggen. Het is 80. Dan geloof ik het ook. Maar hoe bepaal. Je nou van dit product is ja, dat min of meer waard? Hoe bepaal jij dat? Ja, dat, is heel, dat, is, dat is gewoon heel moeilijk om dat te bepalen. Ik bedoel, maar um, zoals dat, dat waar ik dan zaterdag heen ga, dat Dutch Valley met dat, daar spelen echt heel veel, enorme artiesten uh, uit Nederland. Ik, bedoel, ja. ik noem me Jan Smit van Velsen, um, Ja, nou kom ik even niet op al die namen, maar Joen van de Boom. Um, nou, heel veel artiesten spelen daar, denk ik van ja. Weet je, wat je nu kwijt bent, als je bijvoorbeeld naar Paradiso gaat... naar gewoon een vrij onbekende bent... dan ben je al zeker 20, 25, ah, 30 euro kwijt. Ja, dan is, dan is 12 euro inderdaad voor zo'n festival niet, uh, niet ja, duur. Dan is dat, dan is dat, dan is dat uh, vrij gering. En ik bedoel, als je nou ook nog, wij spreken, oude helden als Frank Boeien en uh, Kurt Beker ziet... Daar kan je uit kiezen. En Ilse de Lange en Jan Smit. En dan denk ik van, nou, dat is wel een, een, een goede deal. Dat is een goede wil, deal, ja, absoluut. Om, om, maar eens, om maar eens een voorbeeld te geven. Ik was laatst naar een, naar een Queen Musical ook geweest. We Will Rock en, You, Ja. We Will Rock You. Oh, je, je bent er ook geweest? Ik ben er ook geweest, ja. V Vond je dat? Ehm, uh, dat is een goede vraag. Ik, ik, ik, ja, ik vind de muziek van Queen sterk. Maar ik vond het verhaaltje echt te kinderlijk voor woorden. Daar ja, erg tegenaan. Nee maar, maar, nee, maar goed. Dat is met alle musicals. Zo. Nou, dat is dat niet is met alle muwens. De... Dat vind ik niet. Ik vond, maar ik vond nou, dit verhaaltje echt te, te, te kinderlijk. Maar ik vond het lekkere muziek, absoluut. Ja, nee, maar goed. Ik bedoel, het gaat natuurlijk om de muziek. En het verhaaltje vond ik inderdaad ook erg gezocht. Maar ik bedoel, het was. Een, nou, het was uh, uh, goede muziek. En normaal kon zo'n kaartje. Ik dacht iets van. Nou, hoeveel heb jij ervoor betaald? Oeh, dat weet ik niet meer. Het was helemaal in het begin van het, van het seizoen. Dus dat zou best wel eens 70 of 80 euro geweest kunnen zijn. Dat was, dat was niet dat goedkoop. Was, dat, dat was de hoofdprijs, hè? Ja, dat was denk ik de hoofdprijs, vrees ik. Hoeveel heb jij betaald? Ik wil het helemaal niet weten. Hoeveel heb jij betaald? Ik heb Voor, voor twee kaartjes heb ik 40 euro betaald. Dat nou ja, ik. dan denk ik, nou, dan kan ik nog eens naar een musical toe. Ja, dat is waar. Dus, maar totdat als ik jou nou zo hoor... dan de winkels met hun kortingen, die vertrouw je niet. Zijl je, vertrouw je niet zo. Maar uh, koopjes als het gaat om evenementen of, of om uh, uh, voorstellingen... Dan, dan, ja, dan ben je er toch wel gevoelig voor zo te horen. Ja, maar kijk, als je op internet een beetje zoekt... Ik ook hoor trouwens. Dan, dan, dan, dan, dan kun je altijd iets goedkopers vinden. Dat is echt, internet is wat dat betreft echt een... Uh, dat is ook met vakantiereizen veel mensen hebben dat al ontdekt. Maar bijvoorbeeld ook met de, de, de aankoop van een gitaar of zo. Een ja. gitaar, ik heb, een, ik heb bijvoorbeeld een... Een uh, Rikkenbak gekocht. Een, uh, dat is een, links, een linkshandige Rikkenbak gekocht. Die kon ik niet vinden in Nederland. Yeah. Dat, dat is een vrij uh, unieke gitaar. Want, want linkshandig worden ze niet veel gemaakt. Nou, als je in Nederland zoekt, dan ben je al zo uh, 2000 euro kwijt. Ga je zoeken op websites, ben je 1600 euro kwijt. Nou, dan vind ik dat de moeite waard om. Snap je? Om, om, die, om die gitaar dan te laten importeren. Of heet dat exporteren? Nou, weet ik dat niet. Ja, importeren goed, dan, dan ja. Ja, ja, dat je mij eventjes naar Nederland wilt komen, dat is dus de moeite waard. Want op internet ton zijn dus de nodige koopjes te scoren. Die conclusie die kunnen we trekken. Ik, ik ga je bedanken voor je telefoontje, want het is bijna twee uur. Dankjewel voor je reactie. En heel veel plezier okay. op Dance Valley komend weekend aan, hè? Voor 12 euro. Dag, Ton. Dag. hoi. Dag. Ja, het is bijna twee uur tijd om de luiken te gaan sluiten. Morgen kunt u bij ons nog eens luisteren naar een gesprek... dat ik in het afgelopen seizoen mocht hebben met de historica Els Kloek. Een gesprek over sterke vrouwen, sterke Nederlandse vrouwen. Want Els is projectleider van het Digitaal Vrouwenlexicon en ook schreef ze het boek Vrouw des Huizes. Een cultuurgeschiedenis van de Hollandse huisvrouw. Morgen vanaf middernacht in de zomereditie van Casa Luna. Uw gast hier is dan trouwens Lex Paul Meijer. En vrijdag is er dan... Van Zomernachten met Petra de Jong dit keer. En zij is de directeur van de Nederlandse Vereniging... voor een vrijwillig levenseinde. Nog gauw even een mailtje van Willy. Willy Groenenboom, die zegt... Ik ben heel erg, ik zoek kleding op Ib, Echte merken, Furstenberg, Versace en Laarzen. ze ook. Oh, wat mooi. En wat erg, want ik ben echt verslaafd, schrijft Willy. Straks, roept Ze veel plezier. De krijgen de meeste aandacht. Zeker nu. Jammer. Want de mooiste verhalen vind je vaak... Bij. Daarom maken wij programma's over mensen. NCRV.